Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer wil dat de energierekening omlaag gaat van mensen die zijn aangesloten op een warmtenet. Dat is je huis of appartement niet aangesloten op gas, maar wordt de restwarmte van bedrijven gebruikt. Dat is een stuk duurzamer, maar de prijs wordt nu bepaald door de gasprijzen en die zijn steeds verder omhoog gegaan. En dat klopt niet, zegt dit Kamerlid van GroenLinks. Want uh, ja, je gebruikt een duurzame bron van warmte en dan betaal je nog steeds uh, kan je net zoveel betalen als voor gas. Zodat Betreft, moet dat losgetrokken worden en moet je echt zorgen dat warmte een aantrekkelijk alternatief is. Maar door de hoge prijzen twijfelen veel woningcoöperaties of ze het wel moeten installeren. Vandaag debatteert de Tweede Kamer hierover. Jongeren in Nederland pakken vaker het vliegtuig dan ouderen, heeft het CBS uitgezocht. Ook hebben ze meer moeite met korte douchen en de verwarming uitdraaien. Jongeren vinden zichzelf minder klimaatbewust dan ouderen, maar het is niet zeker of ze ook echt minder klimaatbewust zijn of dat ze, dat, of dat ze bijvoorbeeld de lat veel hoger leggen. Een persfotograaf in Den Haag is mishandeld toen hij foto's van een ongeluk maakte. Twee vrouwen waren van een fatbike gevallen en gewond geraakt. Een familielid van een van de slachtoffers kwam daarna boos naar de fotograaf toe... die alles vastlegde met zijn bodycam. De man kreeg meerdere klappen tegen zijn hoofd en raakte licht gewond. De vrouw die hem aanviel is opgepakt. In het dorp Zwanenburg in Noord-Holland komen extra beveiligingscamera's en gaan agenten preventief fouilleren. In twee weken tijd waren er daar drie explosies met zwaar vuurwerk. Sommige buurbewoners voelen zich sindsdien onveilig. Maar niet voor iedereen zijn de maatregelen nodig. Je kunt niet uh, 24 uur per dag politie neerzetten. Ik, ik heb wel. ook totaal geen onveilig gevoel. Als je het land bekijkt, wel, vind ik. Toch? Maak wel een beetje zorgen om. Ja. Maar ik ga met een veilig gevoel uh, naar huis, hoor.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 Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet. Alleen op de A27 heb je vertraging door de nasleep van een ongeluk van Almere naar Gorkum bij knooppunt Rijnsweerd. De weg is weer vrij, maar vanaf Hilversum heb je nog wel een kwartier tijdverlies. Verder heb je vijf minuten oponthoud op de A10 Zuid bij knooppunt De Nieuwe Meer. En je hebt vijf minuten vertraging op de N201 van Hilversum naar Uithoren tussen Vreeland en Loenersloot. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. ZFM, duifzaag de week door. U hoort het, Ik heb mijn handzaag weer mee. Eerste uur ben ik ongeveer op de helft gekomen van wat ik door wil zagen. Dus ik moet nog even doorzagen. Een hoop zaadsel hier op de grond. Maar ja, dat is weer goed voor het terrarium waar de witte muizen in zitten, zeg maar, met mijn thuis. Allemaal witte muizen die, die, die lopen in het zaadsel. Die houden van zaadsel witte muizen. En mijn kat die houdt dan weer van witte muizen. Dus dat is de, de cirkel is dan weer rond. Ik weet niet of u, het hoort, uh, of u het ook hoort, wil ik zeggen, maar ik hoor muziek. U bent er met mij getuige van geweest. We hebben muziek kunnen horen. Hier can hier music. Daar waren natuurlijk onze heerlijke Beach Boys met Brian Wilson. Zijn heldere stemgeluid. En daar heeft hij een prachtig popnummer mee tegen horen gebracht. Dan heb ik het natuurlijk over God Only Knows. En Paul McCartney zei daarover. Ja, dat vind ik de mooiste popsong ooit geschreven. Rock around the clock. Uh, Coldplay around the clock. Coldplay clocks. Uh, oh no, die heeft erom gevraagd. Coldplay met clocks. Goldplay en uh, speciaal voor Ronno heb ik even gebroken met de formule van het programma. Want het gaat bij wij natuurlijk uh, bij Duitsdag de week door altijd om Golden olies. Uh, dit is geen Golden olie, maar wel een gouden plaat om uh, naar te luisteren. Rono, bedankt. En uh, nou ja, mocht je meer verzoekjes hebben, probeer het een beetje in die 60 uh, 70 uh, jaar uh, sfeer te houden. Geen sfeer, maar sfeer. Ja. Het <laughs> mag ook country zijn, zoals dit bijvoorbeeld. my man Sometimes a man's caught looking at things that he don't need He took a second look at you but he's in love with me well, You, oh, but I know where I stand, and you ain't woman enough to take my man. Ja, dat is wel lekker, hè countrymuziek. En dit was uit, uh, even spieken, 1966 en de dame heette... Nou, moet ik even, nog wel even spieken. Uh, Jeannette Lynn. Ja. You ain't uh, a woman. You ain't woman enough. Je bent niet genoeg vrouw. Nou, Hans Steven dacht daar <laughs> vanmorgen duidelijk anders over. Luisteren. Daar hebben ze juist je van kunnen zijn. Uh, wat dacht u van Lady Jane, David Garrick? Even bijkomen met je nummer. My sweet Lady Jane. Rolling Stones, hè? Ja. Maar dit is David Garrick. My sweet Lady Jane. When I see you again.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 I can. I must take my leave. For promised I am. yeah mm -hmm. Nog. Frans Rassenburg was vroeger de zanger bij de Golden Earring met een S, -s, -s aan het eind. Heel andere muziek speelden ze toen. En uh, toen waren ze bij me thuis. In My House waren ze toen. Oh. Imba House, ja, heerlijke uh, muziek uh, van de Golden Earrings Met een s aan, uh, aan het eindluisteraars. Uh, the Yardbirds, For Your Love. Oh. Straks uh, speciaal voor mijn goede vriend Willem Bruijs natuurlijk iets van... Uh, ja, uh, de Crosby's Nils en S. For I'll bring you diamond rings and things right to your door. For your to thrill you with delight, I'll give you diamonds bright. There'll be days that will excite, and make you dream of me Luisteraars, knoop het nou in je als je kinderen hebt. Geef ze dan verstandig onderwijs. Leer ze eh, empathie op de eerste plaats. Maar leer ze ook eh, rekenen, eh, taal. En eh, ja, leer ze gewoon eh, hoe ze zich waar kunnen maken in de maatschappij. Het is helaas niet anders. Keihard door die maatschappij. Teach your children voor Willem.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 elders grew uh, by, and so to please to help your them team. with your use, they, need they need seek the trigger, before be they can die, they can they die. Can they can teach your parents well, their children's hell will slowly go by.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 Oh yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, here it comes again. Here it comes again. <laughs> When I see that girl. in En daarna vroeger een plinkplong. Dat is een lievelingsgeschenk. Heb ik gehad van mijn favoriete oom, Ome Jan. Dit was ik zes jaar, hij zei: hey, wat zou je nou graag willen? En toen zei ik: Een muziekinstrument, Ome Jan. Maar geen les. Hij zei: Hier, klerenlijn, hoef je hoeft alleen maar te draaien. <lacht> Dank je. Heb mijn hele leven bewaard. Wat die kinderen tegenwoordig krijgen, ik vind het schandalig. Ik, ik zag laatst een meisje, stond een hele dure pop te verbranden. Ik zeg: Waarom sta je die pop te verbranden? Ze zei: Dat moet, meneer, dan staat op het doosje. Ik zeg: Even zie je dat doosje dan. En het stond erop, joh, een barbecue.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 Ik heb een keer naar gegaan, een zootje getijs en die ze er waren. Dat stel, er geen reet voor, jongen. Maar je kon daar wel lachen in de wandelende dag. was leuk, jongen. En de oudste broer van mijn vader, dat was Oom Jan. Leuke vent, jongen. Zat nergens mee. Had overal scheit aan, jongen. Ik zei wel eens tegen hem: Als u nou doodgaat, Oom Jan, wil u dan begraven worden of gecremeerd? En dan zei hij altijd: Harry, maak mij geen reet uit. Of ik naar het Putje in ga of de pep uit. Maakt mij niet uit. <tie> Hij zegt, er is dus nooit gozer, maar langs de stoeprand, ze vegen me wel mee. Zo gozer was het. Hij zat nergens mee, hè. En die kon ouwe hoeren, ouwe hoeren. Als je er een kwartje in gooit, dan lulde die voor een knaken. Mijn vader zei altijd, als lullen pudding is, dan is Jan dokter Oetker. <lacht> Dat je een beeld krijgt van die man, hè? Ja. Een oude hoer, heerlijke mannen. En het was een typische hagenezen. En dat hoef ik hier nauwelijks uit te leggen. Maar hagenezen, die, die hebben een eigen taalgebruik. Schitterend vind ik dat. Ze hebben schet, aan Dalen. Aan de dikke. Aan de dikke hè? Ze hebben zo hun eigen vocabulaire. Ze weten vaak niet wat dat woord betekent. Maar ze hebben het wel. En mijn oom Jan was ook zo gauzer. Die, die kon je nou nooit horen zeggen. Bijvoorbeeld als Piet last had van zweetvoeten. Dat hij zei van, goh, wat heeft die Piet toch een last van zweetvoeten, zeg. Dan zei hij altijd, Jezus, die Piet die stinkt door zijn schoenen heen, joh. Dat is haars. Dat is nou haars. Of als Piet was overleden, zei mijn oom Jan nooit van. Heb je het gehoord? Piet is van ons heen gegaan. Wel, nee, joh, die zei altijd, heb je het gehoord? Zo, Piet die legt aan de verkeerde kant van het gras. Een variant daarop was altijd, heb je het gehoord? Piet is een zandfabriek begonnen.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 Ik heb negen maanden met zo'n tutor rondgelopen En die leeuwen heeft nooit naar Kareltje omgekeken. Kareltje is van men. En daar waren we het allemaal mee eens. De hele wandelende tak. Behalve Omi Jan. Die lag altijd dwars. Altijd. Hij zei tegen mij toen ik klein was. Harry moet in het leven dwars liggen. Ik zei: waarom dan Omian? Jan? Hij zegt ben je lekker moeilijk te begraven. Ja, dat is waar. De grootste etters worden altijd het oudste. dat dus heb je gelijk in, hè? En die was het er niet mee eens. Die zegt, volgens mij is Karel zojuist van Leo. Nou, en tante Toos werd origineel haars kwaad, zeg. Niet te geloven. Dat ging er hard aan toe, jongen. punt mijn zakken was er. Stuk schimmel dat je daar staat. Afijnlijk, een enorme ruzie was het, hè? En dan kwam de vergelijking. Dan haalde mijn oom Jan een Riksdaalder uit zijn zak en zei... Kijk eens, Toos, ik heb hier een knak Ik heb volg vol. <lacht>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 En dan zei mijn oma Jan, een bakkie pleur, een bakkie pleur. Zo, de miet eens even lekker een op, topje. Hey, het is drie uur, het is tijd om te kantelen. <lacht> dus ik zat naast mijn vader. Ik zeg, wat gaan ze nou in godsnaam doen, papa? Hij zei, gaan ze gaan zuipen. Ik zeg, ga. En mijn oma wist dat dat zuipen was. En dus die was de koffiekopjes al aan het ophalen. En die komt langs oma Jan. Ik zie het nog gebeuren, dames Ik zie het nog gebeuren. Mijn oma Jan staat ineens op, schuifelt tussen al die jakkersen door zich, schuift dat oude piepende lakade, schuifraam open zo, zet er een hartje tussen. En wat, en ja, dat heet een hartje hier in Den Haag. <laughs> Maakt niet uit wat je ertussen zet, alles is een hartje. Gist he. het hele zonderse vis uit de handen van mijn oma, houdt er hoog, het raam uit en zegt tegen alle andere jakkersen in de kamer, wie lacht, betaalt. <tot>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 Maar wij zeggen maar, Jan, die gozer komt terug van het bruine breien'. Ja. En die zegt het is ongelooflijk Jan wat hier aan de hand is. Het gaat goed hier met de zakers hebben tegenwoordig geen WG, met een gouden bril. Heb het nog niet gezegd, zeg maar oma Jan, of er wordt in elkaar geslagen door twee arbeiders. zeg tegen die gasten: dan moet je eens tegen mij flikken, niet tegen zo'n doorgestudeerde puntmut, zeg. Zeggen die gasten tegen mij, wat had jij gedaan? Die gozer hebt net in onze tuba zitten schijten. Maar gelukkig snapte ik de mop niet. Maar de rest van de jekkers er wel, dus iedereen begon. En mijn oma Leo begint als eerste te hinniken jongen. En Jan die laat zo dat hele servies laatsen. Hij zegt Leo betaalt. En mijn oma huilen van godverdomme, verloren joh. Dat is altijd derde servies deze week, klerenlijers. Dan moet Leo dat nou wel betalen. Nou, dat was een goede vraag, zeg. Want Leo die was gaan scheiden van Tante Toos en die had geen stuiver meer. Niks, moest alimentatie betalen. En, uh, en uh, ja, die Karelsje hebt hij ook nooit gekregen. Want Tante Toos heeft vlak voor de echtscheiding tegen hem gezegd: Moest goed luisteren, Leo. Ga uit elkaar. Ik heb er nog eens over nagedacht. Maar ik heb toch het idee dat Jan wel gelijk hebt met die sigarettenautomaat sigarettenautomaatvergelijking. Maar het spijt me voor jou, Leo. Destijds heb niet jij, maar de buurman die knaakt erin glazen, toch? <lacht> Ja. Yeah. En zo is hij plotseling afgelopen, luisteraars. Uh, Harry Jekkers. Ja, echt een Haagse humor, noemen ze dat. Fantastisch. Hij kon een hele leuk zingen ook trouwens hoor, Harry Jekkers. Oh oh, Den Haag, mooie stad. Achter de Dennen, Ja ja. Uh, ik heb een, een, een mooi liedje klaarstaan, als het goed is, van, uh, voor Gerry Rutte. Gerry, uh, ik reef vanmorgen langs de kustlijn. En daar zag ik hem hoor, de zee, la mer. En ik heet Charles. En laat degene die er heel mooi over kan zingen ook Charles heten. Charles Trenet, la mer. Speciaal voor Gerrie Rutte. La mer. Qu'on va danser le long. Les golfes clairs, à ah, des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ces blancs moutons. Avec les anges, c'est pur, la mer, bergère d'azur, infinie De, Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. De, voyez, ces oiseaux blancs, Et ces maisons rouillées La mer Les a percées Le nom des golfes clairs Et d'une chanson d'amour La mer A bercé mon cœur Pour la vie La mer Le <ZE1> de long des golfs clairs Aan des reflets d'argent La mer, des reflets changeants Sous la pluie La mer, au ciel d'été On ses blancs moutons Avec les anges si purs, la mer bergère d'azur infinie. Vous voyez Marie, près des étangs si grands, grands roseaux mouillés. Marie, Marie, roseaux, vous voyez Marie, vous voyez Des des des les doigts blancs Et ces maisons enrouillées en La mer Elle est abercée Le nom des golpes clairs Et d'une chanson d'amour La mer A bercé mon cœur Pour la vie... Yeah. Ja, en Gerrie heeft dan het geluk... dat ze er dagelijks over, eh, over uit kan kijken... Hè? door het raam, gewoon de... Eh, la Mer, dan ziet ze de zee... de Noordzee, de Noordzee... Ja, daar zie ik Boudewijn de Grote erover... maar die ga ik niet draaien hoor... want Boudewijn is niet thuis, hè? hij is eh, op vakantie... ja, weet u het... dus hij kan hem niet draaien... want eh, dan wordt hij ook draaier van zegt hij, als ik op vakantie ben... dan wil ik niet gedraaid worden... Daar word ik veel te draaien. Ik ga nog één uh, draaien voor mijn goede vriend... Willem Bruist. De Wallace Collection. We gaan uh, dagdromen, Willem. Als het goed is. Ja, die, die zijn... eigen, die zijn ontzettend luid die Wallace Collection. Maar nee, nou... Stem je gitaar vooruit. Drummer, achter je drumstel, kom op. Meewerken. Hey. Daydream. Denk je een beetje aan de, aan de papa's en de mama's, of de mama's en de papa's, die die volgen worden. Ik het dus niet, oh, nee, moet, of ik nou met de mama's moet beginnen of met de papa's. Uh, maar dit is de Wallace Collection en dankzij mijn wandelende luisteraars, kan ik u vertellen dat het een Belgische rockband was... ...die feroor maakte met het album Laughing Cavalier. En dan heb ik het over 1969. Het album werd uh, opgenomen in de Abbey Road Studios... In Londen, nou die kennen we natuurlijk allemaal van de Beatles. Het werd een groot succes mede dankzij de, de single Daydream... die u zojuist uh, hoorde. Het werd een nummer één hit in meer dan twintig landen, jawel. Artiesten als Glo France, uh, Claude François, de Beta, uh, de Beta Band en uh, Paul Michiels... allemaal van onbekende namen van mij. En die Eye Monster. Die maakten Daydream hun eigen versie... en die scoorden daar ook allemaal uh, hits mee... En van de single-versie uh, werden 2 miljoen exemplaren verkocht. En ook uh, Portis Head heeft in hun singles Glory Box een sample gebruikt van Daydream. Nou, ik wist het allemaal niet, maar gelukkig mijn uh, goede collega die wist dat wel. Want die heeft dat maar gewoon eventjes uh, doorgesnijd. Dankjewel Willem. <laughs> Namens de luisteraars ook, want die willen dat allemaal natuurlijk ook weten. Hoe het allemaal in elkaar steekt. Ja, ja. Uh, even kijken wat dat. Oh ja, I got you, babe. Sunny and chair de Moody Blues, de singer in een rock roll band. We gaan eruit met Manfred Man. Pretty Flamingo. Luister uit, Bedankt voor het luisteren weer. Ik heb ervan genoten. Ik hoop u ook. En uh, ja, tot uh, volgende week dinsdag met Tussend en Vloed.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 If she just would. Some sweet day I'll make mine me go Then every guy will envy me cause paradise is where I'll be I... tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9